But I just wanna stay up. You say you wanna get over me, and I wanna let. Uniform child van Uberich. Ik weet niet wat jij van plan bent. Nou. Mag ik dan een doorstartje doen? Nee, uh, we, uh, we hebben begonnen met het uh, ja. tweede uur. Ja, is uh, nee, nee, zei doorstartje. Dat zei je nee, echt? Nee, nee, nee. Voor het nieuws was dat jouw plan? Uh, ja, nou, gooi me gewoon lekker. Uh, ja, sorry. Het is mijn. Oké, oké, oké. Ja, Mea Koopa. Jouw plan? Mea. Ik sta met Mea mijn vinger op de knop. Koopa. ik zal het niet meer doen. Precies. Uh, uh, over dit uh, leuke, wonderschone beentje gesproken. Uh, zij komen 27 oktober hier naar Zandvoort toe. Kijk, dat is leuk. Gaan we in ieder geval het hebben over de uh, EP die ze hebben afgeleverd. Het uh, zijn zes tracks. Mosaïek heet dat ding. En uh, ja, ik moet, uh, kan niet anders zeggen. Het is gewoon een hele, uh, hele aardige uh, EP... Sterker nog, het is gewoon een hele goede EP. Uh, want Nederland is uh, toe aan dit soort uh, bands, vind ik eerlijk gezegd. En bovendien hebben ze ook in de, uh, de winsten twee weken terug... een spetterende performance uh, gegeven, kan ik je wel vertellen. Dus dat, uh, dat, dat zegt ook al uh, naar mijn idee genoeg. Uh, dat uh, was eventjes uh, snel uh, gesproken Uber Ig. En uh, Uniform Child, dat is het uh, nummer wat, uh, wat je kunt zien op YouTube. Ze hebben gewoon een videoclip uh, geschoten... De Doerakken van Uber ich. En uh, zij uh, hopen daarmee dus wat meer vaste grond onder de voeten te krijgen. Nou, ik denk dat dat uh, misschien ook wel gaat uh, lukken. Andere mensen die dat zeker niet meer nodig heeft. Want ja, uh, ze zijn hier ook begonnen in 2009. In november 2009. Toen was het uh, eerder uh, koud buiten. Maar hier binnen stonden hier vijf van die uh, gasten. En ja, ik zie, hem, ik zie hem nog zitten. Nou, lokale omroep. Uh, dan zullen ze wel niks uh, goed uh, aan goede vragen hebben Nou Joshua Nollet die uh, moest toch uh, erkennen dat ik uh, toch wel heel zinnige vragen had En het uh, was, wel, was ook gewoon een hele leuke uh, uitzending Met twee uh, gespeelde nummers uh, van Chef Special Maar wat uh, we toen nog niet wisten Weten we nu inmiddels wel Dat ze elke maand gewoon in de wereld draait door Als huis En dan uh, heb je het toch wel ver geschopt uh, Bent komt uit Haarlem Ja en waar begon het mee? Natuurlijk met uh, Colors. Maar dit was natuurlijk ook een hele mooie. Want op een gegeven moment uh, werd uh, ja, Joshua Nollet en uh, Chef Special gevraagd. om een stukje te spelen bij uh, Matthijs van Nieuwenkerk. Maar ze wilden ook nog een clip opnemen. Toen vroeg uh, Joshua Nollet, brutaal als hij is. Die, nou ja, op een leuke manier. Hij zegt: uh, ja, we willen een videoclip. Maar Matthijs, zou jij uh, kans zien om daar een. ...een kleine rol van betekenis in te spelen. Nou, toen heeft Van Nieuwkerk ja gezegd. En dat is in deze clip gebeurd. En met dit nummer. Hier is Airplay. I get sick of that same song all day long on the radio... ...and ain't saying yo...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 DJs these days Walking in the club With a briefcase Full of cheap tape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 ZANG Everyone around me acting like a fool Just to get where they want was uh, onze dame uit uh, Amsterdam. Of nou ja, goed. Aisha Traida heet zij. En zij uh, heeft vorig jaar meegedaan uh, aan de grootste prijs van Nederland. En toen kwam hij in de finale terecht. En uiteraard is ze daar uh, is, is, uh, toch uh, met Geronimo. Min of meer. Uh, ja, uh, min of meer uh, zijn ze toen op een gegeven moment. Uh, in de finale terechtgekomen. En die Geronimo die heeft uh, op een gegeven moment ook nog de muziekprijs uh, gewonnen. Dus het is, het is maar om het even. Oké. Okay. Eens dus even kijken. Gaan we nog even. We gaan gewoon verder meteen. Ik met... hou van muziek. Ja, natuurlijk. Dan gaan we Lucas Hammingen draaien. Is uh, Green Eyed Man. Oh, hello Nothing Love Met uh, de volgende. Uh, oh! De, uh, oh. oh. <laughs> ik dacht, nou ja, we gaan uh, twee plaatjes achter elkaar. Ja, nou heb ik even niet op zitten letten. Ik zit weer uh, <laughs> met iets, oh. iets, iets te doen wat ik eigenlijk beter niet dacht te kunnen doen. Maar, ja, druk maar op play dan. Nou, nou. nou, dan gaan we weer verder met Rebecca's hier en uh, uh, The Man of Truth. Ik Rebecca Seer met The Man of Truth. Ik uh, geloof dat ze in mooie noten heeft meegedaan in Amsterdam. Ja, het is uh, weinig materiaal wat we van uh, Rebecca hebben. Maar het is wel de moeite waard om het hier te draaien. En dat ja. weet zij ook, dat, uh, dat het hier gedraaid wordt. Trouwens, daarvoor Lucas Hamming met Green Eyed Man. Dus dat ik even een beetje te, te, te, te klootviolen op een van die... Uh, klein beetje! Klein, klein beetje, beetje boel. En toen was ik even de draad van het uh, verhaal bij. Maar uh, Rebecca is hier met uh, Man of Truth. Uh, ze heeft uh, meer dingen. Want ik geloof ook dat ze wat Nederlandstalige dingen uh, aan het uitproberen is. Ik heb zoiets van... Dat daar nou even denken. Nou niet, want nee. dit, dit is, dit is uh, aangenaam. Uh, ik, dit, dit vind ik eerder, eerder gezegd. Ik hou uh, eerder van Engels. Te, ik ben niet zo van ja, de Nederlandse. Ja, muziek. ja, ja. Nou ja, goed. Uh, ja. Sorry. Maar ja, dat, uh, die politieke beweging die jij aanhangt, die vindt nou juist dat we hè, meer andere hazen en dat soort werk moeten gaan draaien. Dat uh, hè, uh, een piraten. Ik hoef het toch niet overal de, mee eens te doen. Ik luister wel de graag. Dingen. Ik luister wel graag zo rond zijn en en heel veel van die piratenzenders die de nadeel van uh, Roy hè? Niks de nadelen van Nee, maar zo is vooral in noord van het land, weet je wel. En daar zit een hele hoop van die piratenzenders ronduit en dat luister ik wel graag. Oh. Als je ze hier nog kan ontvangen, als echt sterk genoeg uitzenden zonder dat AT voor de deur staat, dan... AT. Agentenschap Telecom. Oh, die jongens. Die jongens ja. je had vroeger... Dat is heel leuk. Die achter de kratjes aangaan. Toen wij nog piraatjes waren, tenminste ik dan. En nog een paar kornuiten die tegenwoordig, of tenminste één kornuiten die op de zaterdagmiddag tussen 2 en 5 een uitzending pleegt te doen... En dat heet Zandvoort op Zaterdag. Dat is ook, uh, ook zo'n piraatje geweest. Ja, dan uh, was het wel, uh, wel zo van, uh, je moest opletten dat als uh, meneer van Emplen uh, in de buurt was. Nou, dan moest je wel heel snel je rotzooi inpakken. Want voordat je het weet, had je, had je op een gegeven moment wel een, uh, weet ik van wat, een, een een of ander team wat naar binnen kwam om even die zender eruit uh, te plukken. Nou, dat team bestaat nog steeds, dat is het AT. En ah. die zijn hard op zoek naar de Curve-kratjes die je zo ah. rond uh, oud en nieuw op... Uh, nou. Dance Radio 992 zit, geloof ik. Uit mijn hoofd. Oh. Is, is, dus ze zijn nog wel dansbare radiostationen actief. Want in de jaren tachtig had je... Uh, dat, dat was echt uit... Nou, dat schoot als pallenstoelen uit de lucht. Dat, dat, dat, dat had uh, te maken met... Uh, nou ja, uh, Decibel. En daarna kwamen dus... Uh, hele illustre Satellite Groove Action en uh, Futureline, geloof ik. Om um even heel wat... Uh, wat, wat radio-sjul. Ja, ja radio-sjul is ook, ook een leuk verhaal. Um, tekstschrijver Kees van Amstel bij het uh, programma... Um, Dan moet ik even goed uh, nadenken. Dat is... Uh, dit was het nieuws. Daar schrijft hij teksten voor. Uh, en Kees van Amstel uh, was ook... In een grijs verleden een, een radiopiraat. En hij zat bij Radio Jules. En dan had je twee Jules. Jules Nassi en Jules Bami. En uh, om daar binnen te komen Moest je echt een, uh, nou weet ik veel wat een, een halve stormram moest je geloof ik Bij je hebben, om er echt in te kunnen Beuken, want uh, die deuren die waren Zo verschrikkelijk uh, gepanzerd En één keer stond die deur open Ja, toen had uh, de dienst, Want toen heette het AT nog zo ja. En die, die schoven zo naar binnen En uh, ja, er waren ook hele bizarre dingen Een uh, uh, van die twee had een Slang als huisdier En dan mocht Keesje van Amstel Want toen was het nog Keesje van Amstel, even naar de plaatselijke dieren de winkel om een uh, muis te halen... ...en die werd dan uh, aan die slang gevoerd. Zo uh, ging dat. Dat is nog iets anders als Ossie Osborne... ...die uh, gewoon uh, koppen van duiven afloopt. Dat is een uh, goede oude tijd, Jaap. ja Ja, dat waren, dat waren nog eens tijden, maar goed. De tijd uh, van de radiocontroledienst. Uh, ja, de radiocontroledienst. En meneer van Empelen. Dus dat, uh, dan weet, weet iedereen waar, uh, waar het uh, in Piratenland over gaat. Duidelijk, we gaan uh, eventjes een wat langer nummer draaien. Hier zijn uh, de mensen van de Cosmic Carnival en de Green Light. Starts flashing run before your old age Starts patching Down to the ground Or you'll be making no more sound Run before your old age starts, but you Your old age starts bouncing you down Dat was uh, Suus de Groot en uh, beter gezegd onder uh, de noemer Sue Night. Heel belangrijk wat ik even uh, ga zeggen voor de mensen die hier um, in de buurt wonen. Want wat gaat er gebeuren? Morgen, morgen treedt ze op in het Thalia Theater in IJmuiden. Dat, uh, dat is uh, bij de buren, uh, heet het uh, dan Augusta. Uh, het, uh, je hebt een Thalia menu en dat betekent dat je dus uh, gewoon uh, daar uh, in Augusta een hapje kan eten. Hapje. Nou, het is uh, een uitgebreide maaltijd. Een uitgebreid diner wat je eigenlijk uh, voorgetoverd krijgt. En dan uh, kan je gewoon daarna om half negen naar uh, Suus en uh, Consorten kijken. Albert Nyland, en Iers, uh, dacht een Ierse singer-songwriter, die speelt er ook. En dan kun je in ieder geval uh, gelukkig gaan genieten van de muziek die Sue the Night en Friends... want ik uh, heb begrepen dat er ook nog een paar vrienden uh, op het podium gaan verschijnen... En die zullen daar een aantal leuke liedjes ten gehore gaan brengen. Dus dat uh, is er morgenavond in Thalia Theater. En wil je Suus en uh, Sue The Night ook nog verderop in het jaar nog aan het werk zien. Dan moet je even wachten. Want op 10 december dan staat ze in de finale van de grote prijs van Nederland. En dan mag zij uh, daar uh, ja, min of meer een, uh, laten zien wat zij eigenlijk kan. En zij kan een hoop. Want dat hebben we hier uh, wel duidelijk uh, laten horen. When the night is dark, Marcus van Dam. Ja. Als ik zo naar buiten kijk, dan is het ook niet echt uh, licht meer. Nee, helaas hè. Nee. Uh, <laughs> Was is de goede oude tijd ja, heen goede met dat -tijd? licht? Ja, uh, op uh, tafel hè? met een uh, brandend kaarsje, om het maar zo te zeggen. Dan kunnen we het nog een beetje uh, hier uh, erg romantisch aankleden. Uh, uh, ik weet niet, heb, hebben we nog iets van Celine Cardo daar nog ergens uh, liggen? Of, of, of? Oh, ja, niet, niet Celine Cardo zelf, want dat, uh, dat zou wel erg grof zijn. <laughs> Maar uh, Celine Cardo gaat uh, de laatste tijd behoorlijk uh, snel op het, uh, op het landelijke vlak. Want uh, ze heeft uh, bij 538 al de harten van bijvoorbeeld Edwin Evers al weten te veroveren. Dus dat, uh, ik denk dat je het andere stapeltje even moet, uh, moet gebruiken. Want het is ook weer zo'n uh, zo digipik. Daar nou zit hij denk ik ergens tussen. En uh, dan uh, gaan we uiteraard dat nummer uh, Got Me Good uh, draaien. Tenminste uh, als we hem tegenkomen. Ja, als ik snel genoeg ben. Uh, en als dus jij snel genoeg man bent, man. bent. Maar ja, dan moeten we nog maar eventjes... Uh, dat is wakey-wakey. Mag ook wel zo direct. Dan uh, hebben we weer ook uh, vrienden met de... <laughs> nee, geen nou, zin. ja, ze Krijno. zitten er dus voorlopig even niet in. Nou ja, dan ga ik uh, gewoon even vanuit uh, de toverdoos uh, zelf uh, draaien. Uh, deze snuiter, die hebben we ook nog uh, uh, op de korrel uh, staan. Kees Mayfield. En staat hij nog over, Marcus? Dat ding. Ja, tuurlijk. vast wel, vast wel. Hier ik ga gaan ondertussen lekker aan het zoeken. Ja, dan gaan wij gewoon verder zoeken of we Sillingkuin nog boven water kunnen krijgen. Dit is Where to Throw the Stone van Kees Mayfield. Leuk is in ieder geval wel dat hij op een gegeven moment in de finale van de grote prijs stond van het afgelopen jaar, 2010. Daar praten we dan over. Toen heeft hij op een gegeven moment aan het publiek gevraagd. Zeg, kom, want ik heb even wat hulp nodig. Want ik heb geen, een, hoe noem je dat, een... Uh, Mensen die een beetje de, de, de ritme kunnen aangeven. Er stonden daar in één keer zo'n uh, 50 man op het uh, podium. En die stonden daar met hun voeten te stampen. Nou ja, afijn. Ah als je het nummer hoort, dan weet je wel wat ik bedoel. Here's where to throw the stone from. KISS! How to justify it? The king raises his hand saying that he understands and that he doesn't want to see any more of his people dying. Six to I said remember what the king once said. While saying he's probably too busy lying. A crown makes a king. A king makes a throne.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 da Goodbye again Janne Dammers was dat, uh, hier ook uh, twee keer geweest bij ons in de studio, uh, een legendarisch optreden in maart van 2010 en daarna in augustus van 2010 was het nog een keer. Maar goed, uh, waar gaat het dan over? Nou, ik heb uh, vanmiddag daar toch een uh, stuk tekst op weten te bedenken en uh, zo dadelijk uh, meteen hierachter, naar nou, dit stukje tekst wat ik hier uh, lees, gaan we het nachtverhaal van, uh, van Jarl voordragen, want Jarl is er vanavond niet, dus daarom mag ik het doen. Blind is de liefde als er geen antwoord op komt, waar het geluid verstomt, wat niet bestaat, wat voorbij gaat. Blind was de liefde toen zij voor iemand viel, raakte het haar ziel wat net bleek te zijn met alle pijn, wat voorbij zal gaan in een volle maan. Al dus deze jongen hier. En nu het uh, verhaal van uh, vriend Jarl van Malta, want uh, ook hij is uh, uh, ja, min of meer een vast onderdeel van dit programma geworden. En Jarl, uh, post regelmatig. Uh, ja machtverhalen Om het maar zo te zeggen. En dat is er altijd eentje om eventjes uh, ja, min of meer met een gelukzalig ge gevoel uh, de bed, het bed in te duiken. Nou, dat, uh, dat heeft hij gisteravond ook gedaan. Vanavond is hij niet aanwezig in de uitzending. Dus daarom pak ik dan maar even een, uh, een ding van uh, wat hij gisteravond gepost heeft. Mijn moment heet het. Dit is mijn moment. Ik vier vandaag het leven. Hang slingers op in je huisje. Of in gedachten. We proosten op ons bestaan. De rivier stroomt extra krachtig. De zon straalt met ons mee. Dit is mijn moment. Ik stap in het voetlicht en raak mensen. Open harten. We vieren de vreugde en hoop op betere tijden. In een tijd die ver achter ons ligt. Waarna een heftige strijd een wereld van vrede is gesticht. Ik blader door het doek van mijn leven, het boek van mijn leven, wat ik heb al heb gehad. De letters raken mijn zijn. Ik balanceer tussen donker en licht. Al dus Jarro van Malta gisteravond uitgesproken op Facebook. Um, volgende week is hij hier gewoon weer uh, live in uh, de studio aanwezig. Tenminste niet in de studio, maar via de telefoon. Want dan gaan we hem uh, in uh, de uitzending halen. En de week erop, dan is het weer de beurt aan Susanne van Balen. Die uh, ook één keer in de maand bij ons het een en ander uh, doet. En er stond... Werkelijk waar, een briljantje stond er bij haar op uh, de Facebook. Maar goed, uh, zover is het in ieder geval nog niet. Uh, zover is het zeker nog niet. En duidelijk, we gaan uh, verder met natuurlijk wat, uh, wat er altijd na een nachtverhaal uh, komt: uh, met een stukje muziek. En dat is nu van Slim Kaido. En het nummer dat nummer heet Got Me Good. About my own body and toll. You got me was Celine Caido, zoals we er echt ook een beetje kennen hier uh, bij ons, uh, hier een alternatief FM. Ik blijf het een geweldig nummer zijn. Dit, dit, dit is eigenlijk vind ik persoonlijk de beste ep, uh, nummer van de EP. Uh, ik weet wel dat uh, Celine uh, bezig is met een uh, nieuw album, of tenminste echt met een album. Daar uh, zijn ze bezig om uh, ook wat, uh, wat centjes bij elkaar uh, te sparen. Trouwens, dat geldt ook voor uh, Fabiana Dammers. die uh, ook bezig is met een album. Wanneer dat uh, precies uitkomt uh, uh, weten we niet. Want uh, het was oorspronkelijk de bedoeling om dat in oktober te gaan doen. Maar of dat uh, nu uh, nog een keer uh, gaat uh, gebeuren in oktober, dat antwoord. Dat moeten we ons uh, nog helaas even schuldig uh, blijven. Ja, het is niet anders vrienden. Dus uh, zo simpel uh, ligt het. Uh, ga ik eens even kijken of ik... Nou, we gaan er gewoon even een beetje met een uh, wat, uh, wat, wat, wat, wat pittige nummer gewoon afsluiten. Lijkt me wel uh, leuk. Uh, met de, de, de, de, de, de keizer Chiefs. Dat had ik toch wel bedacht. Laten we dat uh, maar doen. En dat is uh, deze. Every day I love you less and less. En wat ons betreft. Graag tot volgende week. Tot volgende week. Dag. I can't believe once you, I needed mean, sex. It makes me sick to think of you undressed. Since every day I love you less and less.